9 uur jobboot met het NOS-journaal. De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hebben Damaskus verlaten. Ze zijn nu op de luchthaven van de Libanese hoofdstad Beirut. Ze hebben materiaal verzameld waaruit moet blijken... over vorige weken in Damaskus chemische wapens zijn gebruikt. De inspecteurs komen vandaag naar Den Haag. Vandaaruit worden de monsters verdeeld over laboratoria in Europa... om ze te analyseren. De Amerikaanse minister Kerry zei gisteren dat Amerika al duidelijk en sluitend bewijs heeft dat het Syrische regime chemische wapens heeft gebruikt. Syrië noemt die uitspraak ongefundeerd en een leugen. Nelson Mandela is na een lang verblijf in het ziekenhuis weer thuis. De voormalige Zuid-Afrikaanse president heeft het ziekenhuis in Pretoria verlaten en is teruggekeerd naar zijn huis in Johannesburg, melden internationale media. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. De 95-jarige Mandela werd op 8 juni in kritieke toestand... met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Er waren geen aanwijzingen dat hij snel het ziekenhuis zou verlaten. Vorige week werd zijn toestand nog omschreven als kritiek, maar stabiel. De excuses van Nederland aan weduwen van mannen... die omkwamen bij de executies in Indonesië... zijn een stap in de goede richting... Dat zegt voorzitter Pondaag van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden. Gisteren maakte het kabinet bekend dat aan weduwen excuses worden aangeboden... en dat ze een schadevergoeding van 20.000 euro krijgen. Eerder kregen een aantal weduwen van mannen die omkwamen bij executies in Rawagadee en op zuid sulawesi een schadevergoeding. Vrouwen die hun man hebben verloren bij gelijke gevallen... krijgen nu ook excuses en een schadevergoeding. Op het WK roeien in Zuid-Korea hebben Rogier Blink en Mitchell Steenman de bronzen medaille veroverd in de twee zonder. In de finale moesten ze Nieuw-Zeeland en Frankrijk voor laten gaan. Het is de eerste keer sinds 1982 dat op dit WK-onderdeel een Nederlands koppel in de prijzen valt. Het duo lag de eerste, na de eerste 500 meter nog op de zesde en laatste plaats, maar hij kwam sterk terug in de race over 2 kilometer. Het weer, overwegend bewolkt en hier en daar lichte regen. Vanmiddag droog en ook geregeld zon. Temperatuur tussen 19 en 22 graden. Morgen verandert er weinig, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Het Utrechtse culturele seizoen start morgen met het uitfeest. Een explosie van dans, muziek, film en vooral plezier. Van een spectaculaire spinning-opening tot optredens van singer-songwriters gepresenteerd door Giel Beelen. Verdwaal niet, maar volg een van de uitgestippelde routes. Ga naar culturelezondagen.nl. Dit was Lekker weg in eigen land. Eén op de twee plofkippen is kreupel.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 Goedemorgen, welkom terug bij de nieuwshow. Eh, tot tien uur horen we waarom topsportcarrières... noodgedwongen worden bekostigd met statiegeld. Welke basale horecavaardigheden Parijse opers missen. En hoe je van een simpele huidcel een klein breintje kan bouwen. En tussendoor krijgen we ook nog bijdragers... vanaf het WK roeien in Zuid-Korea. Maar we beginnen met een doorbraak. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft als eerste in de wereld... een verband aangetoond tussen het gebruik van antidepressivum... en agressief gedrag. En dat werpt een heel nieuw licht op de gruwelijke strafzaak tegen ITS-I... E, die in 2008 in het Friese Harkema zijn ex-vrouw, haar nieuwe partner... en diens ex-vrouw neerschoot. Getuige deskundige in deze zaak, Ivan Wolfers... adviseerde de rechtbank verdachten te onderzoeken... op een mogelijke overgevoeligheid voor het antidepressivum. Maar de rechtbank veroordeelde ITS-I... E, zonder aanvullend onderzoek tot 24 jaar cel. Vanmorgen is Ivan Wolvers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur aan de VU in Amsterdam, bij ons te gast. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen. Ja, de rechtbank uh, heeft je advies tot onderzoek naar een mogelijk verband uh, tussen dat uh, slikken van een antidepressivum en een gewelddadig gedrag in de wind geslagen. Maar het gerechtshof heeft dat opgepikt. Nou, dat is toch wel een uh, kleine ja, overwinning, ja, hè? Ja, ja. ja, ik vond het heel erg leuk. Ja. En een pluim voor de rechters van het Hof in Leeuwarden. Ja. Want waarom uh, wilde die rechtbank, de rechtbank daar dan uh, eigenlijk niet aan, terwijl je het daar toch voor pleit? Hè? Dat hebben ze eigenlijk nooit goed geformuleerd. Ze, uh, die zaak was natuurlijk gecompliceerd, omdat uh, er was bijvoorbeeld uh, geen bloed afgenomen uh, van iets, zal ik maar zeggen, ja. iets... Um, zodat je kon zien of hij werkelijk uh, dat antidepressief in zijn bloed had. Ja. En um, uh, ze, er was wel een stripje waar pillen uit ontbraken. Maar ja, daar zei de, de officier van justitie... ja, dat kan hij wel gisteren, dat kan ja. hij uh, een maand daarvoor. Dat zegt niets, dat is natuurlijk ook zo. Dus dat ontbreekt al. En um, er is dus eigenlijk wereldwijd is er eigenlijk een soort grote impasse over wat moet je met dit soort zaken. Uh, en omdat keihard uh, epidemiologisch onderzoek kan dat verband niet zo goed aantonen... omdat het om een, een, een uh, toch relatief uh, zeldzaam voorkomende effect... van het gebruik van die middelen ja. gaat. En dan zou je werkelijk honderdduizenden mensen... in een proefsituatie moeten zetten en volgen. En dat is bijna... Uh, nou doen. ja, dat is ondoenlijk. Juridisch is dat dan gewoon niet dus, rond te krijgen. Nee, en voor, en voor uh, bijwerkingen, om daar het effect van goed te begrijpen... moet je dus ook niet vanuit die klassieke dubbelblind epidemiologie gaan denken... maar moet je vanuit die bijwerkingen en van daaruit werken van eh, hoe, hoe is dat in die samenleving... en wat bindt die mensen en eh, vergelijk het dus met een andere ja. groep. En dat is een hele andere benadering. Ja, wat was voor jou de reden om aan te dringen op dat onderzoek? Nou, nou kijk, als je, als je er logisch naar keek... Dan, om te beginnen, zo'n man heeft natuurlijk recht op het, uh, het allerbeste. Uh, dus het, uh, op, op, re op, op rechtvaardigheid. En er zijn in de wereld zijn er wel zaken geweest waarbij de rechter ondanks dat die psychiatrisch-wetenschappelijke gemeenschap er niet uitkwam... wel gezegd heeft, van, nou ja, kijk, dat is bijvoorbeeld een bekende zaak in Nieuw-Zeeland. Daar, uh, uh, dat was een, een oudere, uh, jaar of in de zeventig, een, een, een, een gepensioneerde hoofd van een school. En die begon die medicijnen te slikken. En binnen twee dagen had hij ineens een vrouw... Zijn dochter en zijn kleindochter vermoord. En vervolgens de hand aan zichzelf geslagen. En... Um daar toen was... is daar verband tussen aangetoond? Ja, nou ja, uh, ook niet uh, hard bewijs. Ja. Maar het was zo'n... Uh, men noemt dat out of character. Als iemand dus werkelijk zo anders reageert... en zo snel op het gebruik van die middelen. En toen heeft de rechter daar besloten... en dat was eigenlijk de eerste keer in de wereld. Die heeft toen besloten... nou, de, deze moord is dus uh, 50% uh, veroorzaakt door uh, de meneer... Want die had toch dat wapen in zijn handen. En 50% doordat hij dat middel gebruikte. Een soort hele wijze beslissing. Maar die opende wel natuurlijk ook de deur voor allemaal schadeclaims naar de producent... Die producent die kan zich dan weer verweren van... ja, maar in de literatuur zien we daar niks over. Het is niet hard bewezen. Er is toen in Amerika zijn er ook nog twee zaken geweest... waarin de rechter ook zoiets besloot. Maar daar, dat, dat is dan een beetje de achtergrond. En omdat ik dat medicijnboek altijd bijhield... en, en al die dingen gelezen had en het ook boeiend vond... dacht ik, ja, maar dat, in dit geval moet je dat ook serieus meewegen. En toen heb ik aan de rechtbank geschreven... Van, uh, want we moeten natuurlijk altijd schriftelijk communiceren... Ja. dat uh, ik het uh, wezenlijk vond om uh, op een of andere manier te testen... of uh, iets op dat medicijn uh, reageerde. reageerde. En ik heb ook wat deskundigen in de wereld gebeld. Omdat ik, er, ja, het, het is natuurlijk voor mij, ik ben geen farmacoloog, echt. Ik ben arts. En uh, van, ja. zou dat kunnen? En, en ja. die mensen, zoals David Healy in Engeland, die zei, nee. dat is geen gek idee. Nee, goed. Ik moet je even onderbreken, uh, want uh, Twan zei het al. Uh, we hebben roeienflitsen, Flitsen, zoals wij dat dan noemen. Uh, Ragnar Niemeyer zit in Zuid-Korea. En daar uh, vindt het WK Roeien plaats. Dag, Ragnar. Goedemorgen, we kijken, ja, laten we meteen maar naar de race schakelen, want dat is een medailleboot. Misschien wel voor Nederland de mannen vier zonder stuur kun je daar dan nog aan toevoegen. En we zitten over de helft heen van deze twee kilometer lange wedstrijd met Nederland op hun vierde plaats. En het verschil is klein hoor, een kleine anderhalve seconde tot het brons. En dan weet je ook nog dat Nederland een goede eindsprint heeft. Er is wat dat betreft toch wel wat mogelijk. Italië voerde deze race aan het begin aan. Maar inmiddels is de compositie overgenomen door de Australiërs. Die een halve bootlengte voorsprong hebben op de rest van het veld. Maar Nederland komt eraan. En zit de Italianen inmiddels op de derde plaats op de hielen in de race voor het brons. Dat wel zagen in de mannen. Twee zonder met Steeman en Blink. Een uitstekend resultaat voor die twee roeiers uit de Holland 8. Deze boot vijfde bij de Olympische Spelen van vorig jaar. Alleen Robert Lucke, de slagman, die het tempo van de boot bepaalt, is nieuw. Die miste Londen met een blessure. Een mooie bootklasse waarin keihard wordt gevochten door de boten. En Nederland ligt momenteel op de derde plaats bij het passeren van de vijfde. 1500 meter. En de vraag is dan: zit het er ook nog in om door te gaan naar plek 2? Sterker nog, Nederland heeft die tweede positie in handen. En dat is uitermate knap van de Nederlandse boot, die sterren komt opzetten. Ik zei al: we weten dat deze boot goed is. En veel kracht in huis heeft. Met Meidink Hendriks, Michiel Versluizen en Robert Lucke als slagman. Nederland vechtte keihard voor de Olympische. Spelen waren dus op een vijfde plaats beëindigd. Het Europees Kampioenschap begin dit jaar. Daar werd de titel veroverd bij de wereldbeker in Loetzer. altijd een belangrijk meetpunt was er een teleurstellende vierde plaats. En wat is er dan nu mogelijk voor Nederland? Dat vaart in baan 2. En zit het goud er ook nog in? Dat lijkt een onhaalbare kaart. Amerika... Doet mee, Australië doet mee en er moet hard worden gevochten om dat voor elkaar te boksen. Zo'n mooi resultaat. Goud moet je altijd maar zien, maar een maille, een medaille, dat is wel het minste wat we eigenlijk willen. Nederland moet doortrekken op het moment dat het echt heel veel pijn gaat doen in de laatste paar honderd meter van de wedstrijd. Het is de vraag of Australië te pakken is. Nederland gaat er wel voor.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 Grote glimlach op het gezicht van de roeiers bij een aantal. Er zijn er ook een paar die geloven het niet, maar er wordt gewezen naar het scorebord. Ja, het is echt waar. En Boas op Boeg staat bovenin de boot omdat hij zich ook realiseert dat dit een historisch resultaat is. Gezien die laatste medaille in 1991. En die fenomenale eindsprint zorgt ervoor dat Australiërs moeten buigen en dat ook Amerika het niet redt. Want die ploegen worden tweede en derde. Prachtige medaille, een historische medaille, want daar heeft de Nederlandse Ruudwolf zo lang op moeten wachten. De problemen allemaal gezien en gehoord vorig jaar na die Olympische Spelen. Nou, het is terug, het gaat goed. We zitten op het juiste spoor. We zitten hier op juiste Maar het gaat goed. Ja, maar het is echt een bijzonder resultaat. dat begrijp ik nog mis. Een paar tijdje geleden met ja, toch te veel druk. Niet te maar op nu het woord. Dus terug. Goed zo. Jos, ga weer in de discussie. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, discussie. We hebben hier Ivan Wolvers te gast. Het onderwerp is het verband tussen uh, het gebruik van antidepressiva in mijn agressief, agressief gedrag. Uh, ja, Wat doet antidepressiva dan met een brein? Dat dat opeens agressief ja, en gedrag dat, is, dat weten we niet. Er zijn ja. verschillende theorieën. <coughs> uh, dus bijvoorbeeld, uh, zo'n antidepressiva zorgt zowel voor het uh, verhogen van je activiteitsniveau... als voor het verbeteren van je stemming. En als dus eerst het activiteitsniveau omhoog gaat... Uh, en dat is bij sommige antidepressiva het geval... En daarna pas de stemming. Dan kan die rotstemming, die boosheid op de wereld... kan natuurlijk in die activiteitsstemming ineens ruimte. Maar uh, ja. men denkt toch niet dat het zo zit? Dat het een, een, een direct effect is? Dat net zo logisch klinken. Ja, hè? Maar, <lacht> maar dat is natuurlijk <lacht> met... Uh, als het niet helemaal duidelijk is... omdat het ook niet grondig onderzocht is... is er te weinig onderzoek naar gedaan. Maar hoe heb, ja, dan, yes. hoe heb jij het dan onderzocht? Zodat het gerechtshof zei van... Nou, die wolfels, die ja. heeft daar een punt. En overigens nog heel even... toch even voor de mensen thuis die dit aan het beluisteren zijn... Om welke antidepressiva gaat het? Gaat het om één of twee middelen, bijvoorbeeld? Het gaat om de, in dit geval om de familie van de uh, serotonine-heropnameremmers. Dat was in. Uh, maar iemand die thuis een tablet uh, ja, heeft staan, hoe heet het ja, uh, zo? Bijvoorbeeld uh, paroxetine, dat is de soortnaam. Dat werd verkocht en uh, nog wel onder de naam Xeroxat. Uh, fluoxetine. Uh, en dat is Prozac. En het werd dus ook wel in de literatuur de Prozac killings genoemd. Mm. Omdat er wel veel casuïstiek was. Maar die casuïstiek kon je niet in een groter verband... epidemiologisch onderzoek echt aantonen in percentages. Mm. Want dat komt dan nooit boven het, het toevalcijfer uit. Dus dan, en dan, is, dan geldt het niet voor de wereld. Er zijn overigens wel 36 grote onderzoeken... naar nadelige effecten van serotonine heropnames uh, gedaan... Uh, en, uh, uh, maar die zijn allemaal gefinancierd door de farmaceutische industrie en 35 ervan zijn gewoon helemaal nooit gepubliceerd omdat het ongunstige dingen uitkwamen en dan bestaat het in de wetenschap niet dus dan, dan zijn dus weer de gezondheidsautoriteiten hebben er dan ook weer naar gekeken hè? want die hebben dan wel recht op inzien van die cijfers en bijvoorbeeld getuigendeskundigen die mochten er ook in kijken die zeggen ja maar er is toch wel heel duidelijk toch een verband te zien ja, want hoe heeft de Radboud Universiteit Nijmegen dat verband tussen inname van zo'n antidepressief en agressief gedrag bij die iets weten ja. aan te tonen dan. Nou ja, wat ik aangeraden had in ja. de rechtbank, is doen, een challenge rechallenge. Dat doe je bij allergieën. Wat, wat is dat challenge rechallenge? Uh, nou dan, dan, dan uh, doe je, uh, uh, je neemt iemand op, observeert hem, en hij zat toch ingesloten, dus ja. dat is niet zo moeilijk. Twee maanden lang, je maakt uh, uh, pillen met dat spul erin en ja. pillen uh, waar Zonder placebo zin. in zit. Ah. Die gooien door elkaar hè, in de, in de lottobal. En, uh, en dan uh, blind pakt hij uh, de verzorgerstrain uit. En die geven hem. En dus de dokters weten het niet. Dat heet dubbelblind. En ja, ja. de patiënt weet het niet. Of de, de, in dit geval is. En die slikt. En dan wordt hij geobserveerd. En altijd als hij die, die paroxetine slikte. dan was hij uh, in de vier tot acht uur daarna was die boos. Opgewonden. En, uh, en rusteloos en, en uh, overactief. Is en, dat bewijs? Is dat be, uh, want daarmee bleek dus dat hij extreem gevoelig was voor de. Daarmee kun je laten zien van hij doet het wel op die uh, paroxetine, Hij doet het niet. Als die een, een placebo krijgt. Ja. En dat past natuurlijk wel bij de moderne manier van denken over geneesmiddelen. Steeds meer gaan we denken van ja, maar niet iedereen reageert op geneesmiddelen. Hoe komt dat? Omdat we genetisch verschillend zijn. Ja. En dus heb je nu in ieder geval voor die situaties waarbij je dus twijfel hebt... of daar in zo'n misdrijf dat een rol gespeeld heeft... heb je een, een manier om dan voor in het belang van de gedaagde dan in ieder geval dat aan te tonen. Vind je het verantwoord dat deze middelen nog voorgeschreven worden? Want je legt net zelf uit, er zijn wel 35 onderzoeken... door de farmaceutische industrie met negatieve ja. uitkomsten. Ja. Die verdwijnen in een bureaula, want het gaat om geld hier. Ja. Um, ja, dan is het toch eigenlijk bijna onverantwoord, zoals jij het zegt. Want er is dus nu kennelijk een link aangetoond... tussen iemand die twee mensen heeft vermoord. Drie, volgens mij. Drie, sorry, en, en dan... Dit middel speelt daar een belangrijke ja. rol bij. Ja, nou ja, kijk, je kunt gaan denken aan andere uh, wat raadselachtige uh, uh, moordgevallen. Er ja. zijn er zeker vier bekend in Nederland. Waarbij je dat ook zou moeten doen, dat sowieso. Omdat dat uh, ook daders zijn die dat spul slikken. Ja, en dus uh, verward, Nou, af, ze weten dan ook in, in de verwijzing... Nou, toe weten ze niet wat ze gedaan hebben. En dat bleek hier ook in die toets bij het, uh, bij het Radboud. Maar het... Uh, je kunt je dus wel afvragen als een miljoen mensen die middelen slikken... zoals dat in Nederland het geval is. 1 miljoen? Ja, dus door die schaalvergroting, doordat er zoveel mensen die spullen zijn gebruiken, maak je dus dat risico ook niet groter. En dat betekent, dat, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk altijd voor alle geneesmiddelen... je moet geneesmiddelen dus ook wel alleen voorschrijven als ze echt heel erg noodzakelijk zijn. Dus als iemand een hele diepe, ernstige depressie heeft... ja, dan is het fijn dat die middelen er zijn... Maar ja, als, je, als er nu wordt gesproken. en dat is ook in het DSM-5 de officiële lijst eh, diagnoses opgenomen. In Amerika. Dat, dat is het handboek van de, van de ja, psychiatrie? De psychiatrie. En dan ja, okay. Van ja, bij, bij, bij rouw ja, moet je ook als een depressie behandelen. Nou, dat betekent natuurlijk een enorme schaalvergroting weer. van als mensen dus na een jaar nog steeds droevig zijn. als ze een partner verloren hebben. die dokter denkt, we gaan er eens wat aan doen. Dus je moet natuurlijk wel heel goed, nog beter dan voorheen. maar eigenlijk moet je dat altijd doen lichte en matige depressies... die ga je dus niet uh, Zijn we doorgeslagen met, met het voorstrijd? Oh, dat van zijn we serieus. absoluut. En daar ben ik gelukkig niet de enige in die dat nee. vindt. Maar nu even naar iets. Leidt dit, deze conclusie... Uh, nu tot strafvermindering? Uh, nou ja, dat is dan de rechter, hè? Het is, het is heel grappig. Die rechter die vroeg mij ook... denkt u dat uh, iets dit onder invloed van paroxetine gedaan heeft? En dan zei nou, de, kijk, er zijn aanwijzingen dat die dingen gevallen. En het is nou toeval aan u... Om te bepalen of dat gebeurd is. En dat is nu weer. Dus, en ik denk dat als je redelijk nadenkt. En er zijn rechters heel goed toe in staat. Dat die zal zeggen. Ja, in hoger beroep. Dan zullen we dat toch. Die strafmaat moeten herzien. Want je zei net even. In Amerika noemen ze dat. Uh, daar is, wordt al enige tijd hierover gesproken. Over dat verband. Daar is al een naam. De Prozac uh, killings. killings. Uh, dan, uh, hoe, hoe gaan ze er daarmee om? Is het. Laten we zeggen. In Amerika ook een, een reden om iemand strafvermindering te geven? Als... Nou ja, in, in, dus dat is twee keer gebeurd dus. Oh, okay. dus dat is het nog niet zo op zo'n grote schaal. Nee, okay. Omdat het harde bewijs natuurlijk uh, ontbreekt. En in Amerika komt er nog iets anders bij. Dat is natuurlijk, behalve de um, uh, dus, uh, publieke uh, aan, aanklacht uh, van het, uh, het Openbaar Ministerie, heb je natuurlijk ook al nog de civiele zaken ja. waarbij mensen dus gaan claimen. En op een gegeven moment uh, is de industrie natuurlijk daar zeer beducht voor. Want, uh, want dat betekent dus ongelooflijk veel claims. En de, dat speelt in de Verenigde Staten natuurlijk een grote rol. Maar voor ah. de advocaat van uh, ECI, die is veroordeeld tot 24 jaar cel... die heeft hiermee nu echt een hele goede case... Ja. om in hoger beroep te proberen die straf uh, lager uit te laten vallen. En het is ook aan haar te danken en niet aan uh, de mensen in uh, Nijmegen van mij... Dat, dat zij er zo voor gevochten heeft en gezegd heeft... ja, maar ze heeft recht op uh, volledige rechtvaardigheid en dus op zo'n test. Ja, En zou je zo'n challenge challenge test eigenlijk gewoon standaard moeten doen? Nou, nou in die, in, als het zover ja. in dit soort extreme ja. situaties, wel, als je bij iedereen wordt het te gek. Ja. Maar je zou natuurlijk wel op den duur kunnen denken: van wij, wij weten dit nu. Laten we in ieder geval ook eens kijken naar de genetische achtergrond. En misschien is er een genetische test te ontwikkelen waarin je kunt zien van hé, hey, persoon... en dan kun je ook eigenlijk al bij voorbaat, voordat je begint met de behandeling, zeggen: nou, laten we het bij u maar niet doen, is het riskant. Ja. Dankjewel. We spraken met hoogleraar gezondheidszorgen en cultuur van de VU Ivan Het Streef dus over het belang van het aantonen van een verband tussen het slikken van antidepressiva en agressief gedrag in bepaalde rechtszaken. Dankjewel, Ivan. Dan even iets heel anders. Badminton, daar gaan we het over hebben. Even... Niet alleen in de, een campingsport waarbij er geteld wordt wie het langst naar elkaar kan overslaan. Het is ook de snelste recordsport van de wereld. Waarbij de shuttle snelheden kan bereiken van 350 km per uur. Zo introduceert topsporter Iris Stabeling de badmintonsport op haar website. Ze is 22 jaar, barst van het talent en traint zich suf op Nationaal Sportcentrum Papendal. Met het oog op de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. En dat valt nog niet mee, want door alle bezuinigingen op de topsport... Ja, wordt het steeds moeilijk voor, moeilijker voor haar. Iris Stabeling, je bent aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je woont en je traint daar op Papendal. Nou, we hebben net gehoord dat uh, bij het WK roeien heeft Nederland... Een gouden medaille gehaald. Ben jij ook zo goed? Ben jij in potentie in staat om brons, zilver, goud te halen... tijdens de Olympische Spelen in 2016? Uh, nou, dat is zeker wel mijn doel. Uh, ik heb uh, met mijn vorige partner uh, top 25 van de wereld gestaan. Wij zijn nu sinds kort uh, gewisseld van partners. Dus dan moet de ranking weer opnieuw opgebouwd worden. Maar uh, ik denk zeker wel, mijn, mijn nieuwe partner heeft ook top 25 gestaan. Dus ik denk zeker dat wij samen ook wel uh, die potentie hebben... Maar wacht even, speel je dan met z'n tweeën? Ja, ik doe het dames dubbel. Oh, maar je doet het niet alleen ook nog? Nee, nee dat ah, okay. uh, heb ik wel bij de jeugd gedaan. Maar, maar in de, bij de senioren is de concurrentie met Aziaten zo groot... dat we in de dubbels hebben de Europeanen gewoon meer kans. en uh, Dus daar heb ik me op gefocust. Ja, wat merk je van de bezuinigingen op, uh, op, op top met Nou, echt, echt heel veel. Wij kregen voorheen uh, vier ton van NSC per jaar... En uh, ja, dat is volledig weggevallen. En daarnaast moeten wij nu ook nog uh, gaan betalen voor de halhuur op Paapnal. Dus uh, ja, de kosten voor onze bond zijn nu gewoon zo erg gestegen... dat de bond kan ons niet meer uitzenden naar toernooien. We moeten een maandelijkse bijdrage betalen. En uh, dus naast die bijdrage die moeten betalen voor trainers... shuttles een halhuur, moeten we ook nog ons eigen toernooien betalen. En die toernooien voor ons zijn onmisbaar. En Want, hoe doe dat, je dat ja? dan? Ja. Wat, wat, kost het, wat kost het dan uh, voor jou op dit moment om, om, uh, om rond te komen... als je alles wil doen wat je moet doen? Nou, dan is het. Uh, ik heb het een beetje uitgerekend... en dan heb ik nog niet eens de toernooi in Azië meegenomen. Dat kost het 10.000 euro per jaar. Heb je dat? Nee, dat heb ik inderdaad niet. Als dus ik het maar, dan, uh, dus dan was het makkelijk. Ja, dus dan moet je de, de, die buitenlandse tripjes... gewoon aan je neus voorbij laten gaan, begrijp ik. Ja, zeker de trippen naar, naar Azië, waar, waar echt de grote toernooien zijn... en waar je de meeste punten kan halen voor de ranking om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. Um, dus ja, we zoeken het nu dicht bij huis. We zoeken de toernooien hier in de buurt. Uh, zo ga ik over twee weken bijvoorbeeld naar België. Nou, dat is goed te rijden. En zo op die manier kosten te besparen. Ja, en je bedenkt ook allerlei andere vormen om inkomsten te genereren. Hoe creatief ben je daarin? Ja, je wordt er inderdaad heel creatief van. Uh, we zijn op het idee gekomen om in supermarkten... Uh, we hebben wel eens bij, uh, bij de flesautomaat uh, zo'n actie zien hangen. En daar hebben wij een actie uh, van gemaakt. Voor mensen, statiegeld bedoel je? Dat, dat mensen, ja, precies, het mensen het briefje van statiegeld aan een, een project in Afrika geven... maar daar hangt nu jouw naam? Ja, precies. Dan kunnen ze een statiegeldbriefje aan mij geven... en op die manier... Uh, Benzinekosten, mijn hotelovernachting, dat soort dingen te betalen. Maar luister eens, dat, is, dat zet toch geen zoden aan de dijk? Ik bedoel, ik heb ook wel eens uh, wat flessen, maar ja, God, een paar euro... en dan heb je het meestal wel gehad, want dat gaat met dubbeltjes en kwartjes. Ja, dat klopt, het is zeker waar. Het zijn geen supergrote bedragen... maar uh, juist alle kleine bedragen zijn voor ons belangrijk... omdat we op dit moment een sponsor vinden, een grote sponsor... Uh, is gewoon ook heel lastig en uh, we merken dat er niet zoveel animo voor is... Uh, en dus gaan we op zoek naar een andere vorm. En ja, dan kom je uit bij als iedereen een euro geeft, dan kom je er ook. Hé, hey, maar uh, hoe komt dat toch dat de badminton zo in het verdomhoekje zit? Vinden mensen het geen aantrekkelijke sport? Nee. Nou, het is natuurlijk een sport die nooit heel veel zendtijd krijgt, de tv. En uh, het is vooral heel beroemd in Aziatische landen. Uh, en in Nederland ja, en in Europa eigenlijk is het gewoon nooit echt doorgedrongen en uh, ja, dat, dan is het toch lastig om inderdaad ook die sponsoren te gaan vinden omdat ze weten dat je weinig, uh, weinig publiciteit en zendtijd krijgt ja, terwijl het toch zo'n mooie sport is ja, zeker doe maar, jij het uh, dat, Mieke? ik oh. <laughs> vroeg aan Mieke of zij het ook denk... <laughs> nee, oh. <laughs> nee, nee, maar ik denk dat dat vind jij wel, want jij gaat dus uh, jij gaat er gewoon mee door dan, uh, dan moet je daar echt van overtuigd zijn want je kan ook denken, nou weet je wat, ik ga wel iets anders doen hoor. Wat doe je ja, niet? nee, zeker. Ik, uh, ik doe het met vol overgave en ik heb er echt super veel plezier ook nog steeds in. Ik denk dat het belangrijk is, anders hou ik niet vol om vier uur per dag te trainen. En uh, ja, jullie zeiden net in het introductiefilmpje, daar had ik inderdaad in, op mijn site van 350 uh, km per uur. Maar er is een nieuw rect uitgekomen en er is een nieuwe snelheid getest van vier, over de 400 km per uur. Hoe snel ben jij als jij opslaat? Hoe, hoe hard gaat jouw shuttle? Ik denk, uh, ik moet het niet van mijn smash hebben. Ik ben, ik ben geen uh, aanvallende speeltje, ik ben meer van de rally... maar ik denk dat 200 km per uur toch zeker wel moet kunnen halen. Ja, maar goed, vertel dan nog één keer in een, in een paar zinnen... wat er zo mooi is aan badminton om iedereen te overtuigen. Nou, badminton is gewoon, wat jullie zeiden, de snelste sport. Ja. En ga het maar eens proberen. Ik weet zeker dat iedereen, als je het niet op de camping probeert... maar echt gewoon een keer bij een club... dat je geheift volgende dag spierpunt hebt in je billen... In je hamstrings, in je bovenbenen. Bedenk maar waar je spieren hebben zitten. En uh, ja, je, het is gewoon alles. Het is starten, wenden, keren, snelheid. Alles zit erin. Ja. Uh, Olympische Spelen hè, 2016. Dat, uh, dat ga je halen, toch? Dat is uh, zeker mijn doel. En uh, als mensen nog steeds een statiegeldbonnetje willen blijven <laughs> geven... dan uh, ik ben, ga ik, ik er zeker voor. Iris, ik ben er helemaal voor. Ik ga, hang het bij mij ook op in Amsterdam. En ik ga je sponsoren. Hartstikke leuk. Hey, <laughs> toch, en veel dankjewel. succes daar. We hoorden net een gouden medaille in de tros we hebben er al één binnen voor Nederland bij het WK Hoogie in Zuid-Korea snel door naar Ragnar Niemeyer voor het volgende verslag en het laatste ook van vandaag, Twan, want het finale programma zit erop. De laatste boot die we hebben zien binnenkomen voor Nederland althans. Want er komt hierna nog één klasse zonder Nederland, zo moet ik het zeggen. Um, is een vierde plaats geworden voor de vrouwen dubbel vier. Een betrekkelijk nieuw project en een sterke eindfase ook zoals we dat zagen... bij die zware mannen vier met hun gouden medaille. Deze tegenhanger bij de vrouwen, maar dan de dubbel met de riemen aan beide kanten van de boot... Die eindigt op plek vier na een moeizaam begin. Het is een nieuw project, eigenlijk pas de derde wedstrijd op het allerhoogste niveau. En als je dan toch een seconde of drie, ietsje minder zelfs, eindigt achter het brons... dan mag je dik tevreden zijn... Het is een boot die bestaat uit ja, wat nieuwe namen, zou ik maar zeggen, bij de Nederlandse ploeg. Maar wat van vandaag natuurlijk blijft hangen is die Mannen 4 die de gouden medaille haalt bij de zware boten. En laten we hopen dat in het programma van morgen, de slotdag van het week, roeien dat dan de skiffs en de achten het voorbeeld van deze boot in ieder geval voor een deel kunnen volgen. Maar dat deze medaille bijzonder is bij die mannen. Ik zei het al, sinds 1991 was het niet meer gebeurd dat Nederland goud wist te halen. En vanochtend in de Tros inderdaad is dat er, gelukt, heren, dames. Oh, step inside of me and see what kind of distance you can fall with it all. Oh, step inside of her. You can be any kind of wonderful at all. Oh, see if you can paint yourself white. Calling from the morning to the night. 'Cause anything you want, anything you need, oh.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 Step Inside van Man Friday. Obers in Parijs moeten aardiger worden voor hun klanten. Dat vindt de dienst voor toerisme van de Franse hoofdstad. Die dienst heeft daarom 55.000 folders verspreid... in cafés, hotels en taxis met de titel Do You Speak Tourist? <laughs> Gekke. Toeristen. Do You Speak Tourist? Toerist. Ja, dat is uh, natuurlijk ja. grappig bedoeld. Ja. Je hoort de stem al van Rudy Wester, onze gast. Maar goed, het is dus een handleiding die duidelijk maakt... hoe je toeristen op een beschaafde manier welkom kunt heten. De imago-campagne komt op een gevoelig moment... omdat de Franse Federatie van Hotels en Restaurants... deze maand een daling van het aantal toeristen melden. Van 10 ten opzichte van vorig jaar. Of dat allemaal de schuld is van die obers, dat gaan we vragen aan Rudy Wester. Ze is oud-directeur van het instituut Nederland in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het zo belabberd gesteld met de met de OBC in Parijs? Uh, nou, het is meer uh, perceptie dan dat het uh, echt oh. zo is. Ja, maar het, het, het, ik, ik, ja, dat moet je even uitleggen. Uh, perceptie is waarheid, hè? Uh, perceptie <laughs> is jouw waarheid. Het is niet de waarheid. Dus uh, de perceptie... Ik bedoel, de, de Franse opers die zijn echt fulltime. Dus niet uh, parttime uh, als al de studenten hier die je bedoelt. Het is, het is hun werk. Fuck. En uh, ze beschouwen het ook uh, gewoon als hun werk. Heel professioneel. Dus uh, in principe hoeven ze niet aardig te zijn voor, voor de klant. Ik bedoel, het is natuurlijk aardig als dat dat zijn. Maar ze beschouwen het gewoon als hun werk. En bovendien was Sarkozy... Ook begonnen met deze folders te verspreiden van... Uh, alle obers moeten Engels leren om de, de uh, toeristen wat beter te uh, kunnen ontvangen. En dat hebben ze ook wel te harte genomen, hoor. Maar nu zie je het effect, bijvoorbeeld vooral bij Nederlanders, die dan in hun beste Frans iets willen gaan bestellen... en dan worden ze in het Engels geantwoord door die ober. En dat vinden ze niet leuk. En dat vinden ze niet leuk, Dan voelen dat ze zich beledig... Ook wel. terwijl het juist omgekeerd is. Ja. Die Franse ober is er zo trots op dat hij Engels spreekt... dat hij dat juist wil oefenen. Ja. Dus, uh, maar Nederlanders uh, vatten heel vaak iets persoonlijk op... terwijl het gewoon helemaal niet persoonlijk bedoeld is. Nee, maar wacht is. even, eerst even toch. Wat is je slechtste horeca-ervaring in Parijs? Nou, ik moet zeggen, er heel weinig. Eigenlijk geen. Maar ja, je was ook iemand, hè? Je was de directeur van een van de chicste organisaties in Parijs. Dus merkte je dat, dat als je status hebt, dat je dan veel beter behandeld wordt dan de toerist die in een slobbenbroek uh, en bezweet een restaurant binnenwandelt? Ja, dat is absoluut waar. Ba hoe uh, merk je dat? Hoe merk je dat? Nou, bijvoorbeeld, er is een prachtig voorbeeld van Brasserie Lip. Dat, de Lip, dat is echt een instelling, grote uh, restaurant, uh, Boulevard saint Germain, tegenover Lille de Magot, et cetera. Uh, Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir kwamen er altijd eten. Als je binnenkomt, en zeker nou ja, ze kennen mij wel, maar ook als ik met nog een bekend iemand binnenkwam, dan mocht je voorin uh, het restaurant zitten. En dat heette ook Le Paradis, het paradijs. Was je wat minder bekend, dan ging je al naar achteren. Dat heette Le Limbe, oftewel het, uh, het Limbo, hoe het heet vaagvuur? dat tussen? Uh, <laughs> en was je totaal onbekend, dan werd je naar boven gestuurd en daar heette het L'Enfer, oftewel de hel. Hoe was de bediening daar? Uh, verder heel goed, als je op een goede plek zat. Ja. Dus je wist meteen waar je aan toe was. Dat kon je gewoon... Uh, gewoon uh, weten aan de plek waar je terecht kwam? Ja. Hoe, je, hoe je werd ingeschat? Hoe je werd ingeschat. Maar, maar ja. Ja. jij denkt, dat is, dat is niet speciaal... dat obers zich slecht gedragen. Dat is gewoon de manier waarop het daar gaat. Zo is dat. En, en daarom uh, zeker als je uh, maar twee keer... ergens al bent uh, wezen eten... of in een café hebt gezeten... dan kennen die obers je naam Ja, maar al. wacht even, Rudy. Kijk, ik kom als aangeloze toerist Parijs in. En ik, nogmaals, ik representeer geen instantie zoals jij. En, en jij kent die wereld. Je spreekt de taal voortreffelijk. Maar het gaat... Het gaat er natuurlijk om, als je daar binnenkomt en je bent niemand. Ja. Dat je ook topbediening krijgt, zoals in Amerika. Daar is dat wel zo. Is dit onderzoek is, is het wel ergens op gebaseerd? Als je niemand bent, dan is de bediening wat luizig. Uh... Parijs en Huis houden natuurlijk wel dat je een beetje gekleed bent. Ik wil, uh, dat is omdat ze het zelf ook doen. met een korte broek en slippers. Uh, korte broek en slippers, dat vinden ze toch niet leuk om uh, dat, dat ontvangen. En dat laten ze je dan wel merken? Dat laten ze je echt merken. Dus, maar dat hoort ook bij de cultuur, vind ik. Je gaat in, uh, in Japan, ga je ja, ook niet... begrijpt uh, die obers wel eigenlijk, hè? Je bent het met ze eens. Uh, nee, <laughs> ik ben het niet met ze eens, maar ik vind wel soms... dat buitenlanders zich te weinig realiseren in welke cultuur ze komen. Je gaat ook in Japan niet in een, een korte broek... In een een sushi restaurant zitten. Dus uh, dat zijn de modders die je nou een keer uh, moet leren. Maar ook al kom je. Ja. Zoals jij dan totaal overkent in een Frans restaurant. Daar word je heus wel goed behandeld hoor. Het is alleen niet zo dat, zoals Amerikanen... Die, je moet altijd ergens neergezet worden aan een tafeltje. dus altijd naar Amerika iemand ja. geplaceerd worden. In Frankrijk is dat niet zo. Dus je kunt gewoon ook naar een tafeltje toelopen en gewoon gaan zitten. Zonder dat je eraf gegooid wordt of wat dan ook. Is er nog verschil tussen de oude en de jonge generatie obers? Eh... Uh, ja, de jonge generatie obers spreekt zeker redelijk Engels. Dat in elk geval. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die jonge generatie een beetje onaardiger vind. Want die oude obers zijn echt gewend met stijl, met cultuur, je te bedienen. En die jonge Fransen, die gooien je de. Nou ja, die zien je niet eens. Dus dat is net een beetje als in Nederland wordt Maar ik zei net in mijn inleiding: de 10% minder toeristen in Parijs. Kan je die opmerkelijke daling verklaren? Klaar. Het is toch niet alleen maar te wijten aan de. Aan, aan af en toe zijn, uh, een onaardige obers, zou je zeggen? Nee, daarom. Dat lijkt me nou ook een, een volstrekt uh, overtrokken conclusie, moet ik eerlijk zeggen. Die 10% dat het zou liggen aan de obers. Het kan aan zoveel dingen uh, liggen. Het, uh, het was uh, een onderzoek over augustus. Nou, het was bloedheet in augustus uh, in, uh, in Parijs ook, net als bij ons. Het kan liggen aan de crisis. Parijs is toch een dure stad. Uh, en daarom er stond ook in dat artikel dat New York en Londen zo in zijn. Nou, dat geloof ik. Dat geloof ik helemaal niet, want dat zijn ook ontzettend dure steden. Je, uh, wat wel in is, is Berlijn, omdat het zo goedkoop is. Of de Aziatische of de Afrikaanse landen. Ik wil, daar is het goed, goedkoop. Maar goed, zelfs inclusief uh, vliegreis. Ja, maar goed, desalniettemin hebben ze dus gemeente en charme-offensief uh, er tegenaan te moeten gooien met die folders. Ja, dat kan altijd, dat kan geen kwaad neem, natuurlijk. Het neem. is ook de taak van, uh, het, uh, hoe heet het, uh, van de VVV, zullen we maar zeggen, om uh, uh, toeristen te werven. Want dat doen we ook hier. Ja, maar kennelijk gaan zij er dus wel van uit dat het te maken heeft met de vriendelijkheid van de obers. Niet? Dat kunnen ze denken, maar uh, ja. dat hoeft nog niet te betekenen dat ze gelijk hebben. Verdienen ze veel, een ober en nee. nee, daarom. Het is uh, een, een baan... Uh, die niet goed betaald wordt, hoewel je dus fulltime werkt. want dus je, je bent moet al chagrijnig krijgen. voordat je het Zo restaurant binnenloopt. <laughs> daarom ja. heb je vaak van die sloffende oude obers denken van... jeetje, nog een dag in de Maar er. wat ik niet begrijp, <laughs> he, de, dat is toch raar. Want als je, je krijgt heel veel Amerikaanse toeristen in Parijs... en Amerikanen staan erom bekend dat ze een fikse tip geven... als je ze goed behandelt. Ja. Dus als die Parijse ober nou het chagrijn van zijn gezicht haalt... en een smile erop gooit, dan krijgt hij meer geld. Ja, maar zo uh, denken de Fransen toch niet over serviceverlening. Ik bedoel in die zin dat ze inderdaad die ja, Amerikaanse open zijn altijd aardig, want die leven van de tip. Ik bedoel, dat is uh, hun inkomen. Dat zijn ze nou niet gewend in, uh, in uh, Parijs om van de tip te leven. Ze moeten van hun salaris leven. En uh, dat is niet veel, maar uh, dat is wel hun werk. Dat accepteren ze, zo is dat. Het is niet veel, maar het is hun werk. En uh, daar gaan ze geen extra glimlach uh, voor opzetten... om van die Amerikanen wat te krijgen. Want uh, aan Amerikanen hebben ze vaak ook... Een reuze hekels hebben toch een, stem. een probleem hoor. Bij en waarom die, bij hebben ze daar dus zo'n hekel aan die Amerikanen? Uh, nou, vooral, ja, er staat in dat artikel uh, dat ze de hele tijd op hun iPhone uh, zitten te kijken. Maar dat doen de Nederlanders ook al, dus dat ja. is nou niet het grootste probleem. Ja. Amerikanen hebben altijd een stem. Ja, Of je de overkant van Arizona moet bereiken. Het is werkelijk, uh, dat ja. gaat door merg en been. En dat is het meer. Ja, ik vind het ook. Ja. En ze zien er vaak uh, qua kleding niet heel erg. Uh, Elegant uit, mag ik het zo, uh, Ja, we gaan wel lekker ja, we gaan door, met, door met al die stereotypen. Ik vind het zo grappig hoe, hoe dit uh, gesprek een wending neemt, want jullie begrijpen die obers zo goed en ondertussen zijn ze. Nou, ik hoor toch Rudi ja. een beetje chagrijnig omdat ja. ze onderbetaald worden. Ja. Zij kiezen of de klant als koning behandeld wordt en niet mm -hmm. andersom. Terwijl mm -hmm. ik denk van ja, als je nou slim bent, lach en geef service en dan krijg je wat meer voor je mm -hmm. en dan, dan krik je dat inkomen op. Zo eenvoudig is het. Ja, ja, Doe niet ik... zo arrogant, want dat ja. is natuurlijk per zijn eigen. Als ja. we het dan toch over stereotypen hebben, toch? <lacht> Arrogante mensen. Ja, ook dat stereotype zou ik meteen onkrachten maar ja? Ik zal het laten zitten nee, deze keer. Het, nee, ja. doe maar. Ja, dat is echt waar. Iedereen waar. denkt van, uh, Parijzenaar is hota, arrogant, je wordt nooit bij hem thuis uitgenodigd. Dat was altijd uh, het beeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, in die zes jaar dat ik daar gezeten heb als directeur van het Institut ik buitengewoon gasvrij onthaald ben... bij heel veel Fransen thuis. En het heeft alles hier in dit geval... heeft te maken met de taalbarrière, mm. toch... Als je een beetje Frans spreekt. En inderdaad, beleefd groet, goed. Want dat, dat zijn ze wel gewend, hoor. Om te zeggen bonjour. Mm -hmm. Ik haal wel eens postzegels bij het postkantoor. En dan begon ik meteen mag ik tien postzegels voor Europa. En dan corrigeerden ze mij onmiddellijk. zeiden zei bonjour, madame. Ja. En dan dacht ze, zei ik, oh, sorry, ja, ja, natuurlijk, bonjour, madame. Dus je wordt gecorrigeerd op het correct begroeten je van woont, iemand. Je woont nu in Amsterdam, hè? Ik woon nu in Amsterdam. Maar is de service het, het beste of het slechtste, Amsterdam of Parijs? Nou, ik vind uh, uh, het slechtste in, uh, in, in Amsterdam, toch. Ik bedoel, hier moet je maar wachten tot iemand eindelijk eens een keer je kant uitkijkt. En dan hebben ze je gezien en dan roepen ze, ik kom eraan. Dan komen ze een kwartier later. In Frankrijk ga je gewoon zitten en die ober komt gewoon. En die, geeft je, die vraagt, wilt u iets drinken of wilt u iets eten? Als hij iets wil eten, brengt hij de uh, menukaart. Ik... ik uh, Nee. Uh, ik ben erg dol op de Parijse obers, moet ik zeggen. Goed. En dit charme-offensief, dat heeft Parijs me toch eigenlijk niet nodig, zou je zeggen? Ja, nee, er komen zat uh, toeristen. En het is ook maar hoe je telt. Want alle Fransen gaan namelijk in eigen land op vakantie. Die gaan vrijwel nooit naar het buitenland. Dus als die, de Fransman niet als toerist telt... Dan uh, heb je al een probleem met die 10%. Miss de eindconclusie van dit gesprek. Er is helemaal niks mis met de Franse oma, nou ja, Maar met de toeristen niet. die naar Parijs ik wel, gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in die handleiding staat. Die do you speak toeristen. Wat daar nou, nou eigenlijk in staat. Nou, er staan een paar staat. voorbeelden. En dat vind ik ook wel de ongelukkige voorbeelden hoor. Dat je uh, Britten bij hun voornaam moet aanspreken. Ja, hoe moet je dat weten? Hoe ze heten? Dat ja, je in hoe of? weet je dat nou inderdaad? Charles, meestal toch. Hello Charles. <laughs> en staat, dat nee. staat dat erin? Ja. En, met, en hoe moet je Nederlanders erin. behandelen? Staat er uh, Nederlanders in? staat erin, uh, die zijn hoffelijk, uh, <laughs> oh. informeel en. Uh, f, nou, de derde weet ik niet meer. Maar het woord hoffelijk vond ik nou een beetje merkwaardig. Ja. Maar aan de andere kant, Nederlandse toeristen zijn wel heel aardig, namelijk. Ik bedoel, informeel en aardig. Dus uh, ze gaan niet meteen gillen en steeuwen zoals de Amerikanen. Ze zijn buitengewoon aardig. Dus uh, het valt nog wel mee hoor. Nou, we zullen zien hoe het volgend jaar met Parijs gaat. Dankjewel Rudy Wester, oud-directeur van het Instituut Nederlander in Parijs. Het ging dus over de kwaliteit van de dienstverlening van de Franse obers. En die folder die daar verspreid is. Do you speak toeriste? Wetenschappers die zijn er voor het eerst in geslaagd... om in het laboratorium uit huidcellen hersenweefsel te kweken... De gekweekte hersenen bereikten uiteindelijk het formaat van een echtje, en toen de organen na een jaar afstierven... waren ze net zo ver ontwikkeld als het brein van een negen weken oude foetus. Dat schrijven onderzoekers van het Instituut voor Moleculaire Biologie in Wenen deze week... in het tijdschrift Nature. En met dit minibrein moet het mogelijk worden gericht onderzoek te doen... naar ernstige neurologische aandoeningen. Stamcelonderzoeker en president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Hans Klevers... Die is bij ons. En, meneer Klevers, goedemorgen. U spreekt van pure magie, wat ja, u gelezen heeft. Ja, ja, dit is een prachtig. Bonjour. Dit is een prachtige, <laughs> ja, ja. Is een prachtige Bonjour, Ik ken toevallig deze groep erg goed. Uh, Jurgen ja. knooplieg is, is de leider van deze groep. Um, die presenteerde dit een maand of vier geleden... eigenlijk ver voordat het uh, gepubliceerd zou worden. Wat toch wel ongebruikelijk is. Met een onwaarschijnlijk hoop enthousiasme. Even, fruit... hij publiceerde het voordat het gepubliceerd nee, ging worden? Nee, hij presenteerde. Oh, sorry, presenteerde, ja, ja, oké. Okay. Uh, zelf duidelijk nog volledig bevlogen door wat ze gezien hadden. Uh, het is een fruitvliegenonderzoeker. Heel ongewoon dat iemand. Dit zijn mensenhersen. Het zijn niet zomaar hersenen die hij kweekt. Uh, een prachtige beelden op zo'n groot scherm. Helaas kunnen we het op de radio niet laten zien. Wacht van even, van die, wacht even. Sorry hoor dat, dat ik, ik u onderbreek. Maar u hebt het over een fruitvliegenonderzoek. Dus dat moet u allemaal even uitleggen. Zal... Wij weten wel wat een fruitvlieg is. Ik denk dat iedereen dat weet op dit moment. Maar wat is een onderzoeker? Een fruitvliegonderzoeker is een onderzoeker die uh, erfelijke eigenschappen bestudeert... en dan in een makkelijk organisme. Hij bestudeerde hersenen in fruitvliegen. Die hebben hersenen, maar die zijn niet zo groot. Uh, heeft de overstap gemaakt blijkbaar vorig jaar... Uh, naar het bestuderen van het ontstaan van menselijke hersenen. En had meteen uh, kassa zeg maar, met deze vondsten. Nou ja, u moet toch we missen toch, toch nog een beetje basisinformatie, in denk ik. Want voor u is het allemaal uh, gesneden koek, uh, maar, uh, maar voor ons niet. Hoe, hoe, gaat zoiets te wer hoe, hoe gaat iemand zoiets doen? Misschien moet ik even uitleggen wat hij precies gedaan heeft. Ja, dus nou, de, de, de, het menselijke brein is waarschijnlijk het allercomplexe uh, uh, object uh, op onze planeet. Onwaarschijnlijk ingewikkeld om dat te bouwen. En dat kunnen wij eh, tijdens onze ontwikkeling in een, in een maand of negen. Hè. Een baby heeft al eigenlijk een vrijwel volledig set hersenen ontwikkeld. Sta ontstaat uit een buisje, een heel simpel buisje, waar steeds uitstulpingen ontstaan. Uh, de hersenkernen, de hersenschors, kleine grote hersenen, hersenstam, alles zit daarin. Vervolgens worden al die verbindingen aangelegd. Nou, dat is, daar is een supercomputer niets bij. En dat gebeurt uh, ja, dus eigenlijk in een maand of negen onwaarschijnlijk ingewikkeld proces, heel erg moeilijk om te onderzoeken. Uh, dus je bent als onderzoeker op zoek naar modellen... om dat in, in simpelere uh, onderdelen te splitsen en dan te bekijken. Vorig jaar heeft Shinya uh, Yamanaka de Nobelprijs gekregen... voor een techniek die deze man gebruikt... Uh, embryonale stamcellen, het is een ingewikkeld verhaal... ik zal het proberen uit te leggen... embryonale stamcellen zijn de stamcellen in het allervroegste embryo... drie dagen na de bevruchting... die heel kortdurend bestaan... en die maken eigenlijk al onze cellen en weefsels. Die kunnen dus alles worden, maar die bestaan maar een dag of twee, drie... Dertig jaar geleden is er een Nobelprijs gegeven voor het kweken van die stamcellen. Die worden uit een embryo gehaald. De katholieke kerk vindt dat vreselijk, want het mm. embryo wordt vernietigd. Daar gaat alle negatieve pers over. Stamcellen gaat eigenlijk over dat vernietigen van die embryo's. Uh, maar als je die embryonale stamcellen eenmaal hebt, dan kan je in het laboratorium... Kan je er van je alles maar, van maken. Kan je er van maken. Het is niet makkelijk. En je moet het voor elk orgaan weer ontwikkelen. Dat is al lang geleden gedaan voor zenuwcellen. Nou, hersenen bestaan natuurlijk grotendeels uit zenuwcellen. Vorig jaar heeft, heeft Shinya Yamanaka daar iets aan toegevoegd. Want mijn embryonale stamcellen ontstonden. Hè, die leefden drie dagen, 56 jaar geleden. Maar die zijn er niet meer. Maar je zou nu met zijn truc een, een haar uit mijn hoofd kunnen trekken. Er zitten wat levende cellen aan, huidcellen. Die kan je kweken. En met een hele simpele truc, die duizenden laboratoria in de wereld nu doen... kan je daar een soort embryonale stamcellen van maken. Oh. Dus ik, ga, ik reis dan als het ware terug in de tijd... en ik heb de cellen waar ik, waar ik uit ontstaan ben, 56 jaar geleden, die kweek je. Die heb dus je... dan hoef je ook degene geen uh, meer uh, dood te maken... om die stamcellen te Precies. pakken te en dat is ook dus door Bush in de tijd omarmd... Uh, die heel erg tegen de embryonale stamcellen was. Die maar claimde hij... ook deze vondst. Ja, ja. Okay. Dus heeft hij, daar heeft hij gelijk in gehad. Het is on ontzettend doorontwikkeld in het werk nu. Ja, dat is eigenlijk iedereen schakelt nu over van de embryonale stamcellen met alle ethische bezwaren ook. Mm -hmm. Wetenschappers hebben natuurlijk bezwaren. En even nog die stamcellen, want dat is ook het echte verhaal. Daar kun je misschien heel veel ziektes mee oplossen. Ja, Daar is niet voor niets in binnen vier jaar een Nobelprijs voor gegeven. Dat, ja. dat is echt een, een van de allergrootste ontdekkingen in de biologie van, van deze eeuw. Maar goed, er wordt dus een cel wordt opgekweekt tot st stamcel. En vanuit die stamstel kun je dan dus weer een soort ja. hersentje maken. Dus wat nou komt Jurgen een die, die kende dat werk van Jamanaka heel goed. Die kon dus die, die kunstmatige stamcellen maken, als het ware. Uit een volwassen of uit een kind. Um, die wist ook al uit de literatuur hoe die daar zenuwcellen van moest maken. Maar er was niemand die daar hersenen van kon maken. Dat, dat was nog nooit gedaan. Er is wel overigens een jaar of drie geleden in Japan geweest. Die heeft laten zien dat je... Uh, dezelfde soort magische benadering... dat je netvlies maakt, retina. En dat is even die, die hersenen. Want die zijn negen weken oud geworden. In de vorm van een echtje. Maar veel verder is niet veranderd. Nou, wat je eigenlijk moet voorstellen is dat... wat hij doet is... Hij, hij, hij, groeit die, hij maakt die stamcellen van een gezonde persoon... of van een persoon met een hersenziekte. Uh, daar maakt hij dan zenuwcellen van. Dan neemt hij ze op in een druppel. Gel. Uh, daar zit dan een, een bolletje van die cellen in. En die laat hij dan in een soort blender met heel veel voedingsstoffen... Uh, laat hij dat, het is echt een soort magie-incuberen, uh, zoals we dat noemen. En dan opgezette tijdstippen neemt hij daar wat van die bolletje Shell met hersenweefsel uit. En dan blijken daar allerlei stukken hersen. Dus het is niet een compleet set hersenen. Maar je ziet bijvoorbeeld wat kleine hersenen, je ziet wat grote hersenen... je ziet de hersenstam. Alle dingen die je herkent in de menselijke hersenen die ontstaan. En als daar... we de Jules Verne-route even af. Nu, eh, verder, kijk in de toekomst. Is het dan mogelijk om uit een cel van mijn haar... uiteindelijk, mocht ik een hersenziekte hebben... een nieuwe set hersenen te kweken? In theorie. Dit is waarschijnlijk de allermoeilijkste uitdaging. Maar in theorie ja. Want zo zijn je hersenen ook ontstaan. Ja. Uit deze stamcellen. De, dus dat betekent dat uh, er nu aan gedacht wordt... van hoe, kun, uh, hoe kunnen we op een of andere manier deze vondst... Uh, gebruiken van mensen die een hersenbeschadiging hebben, gaat het zo? Nou ja, of zijn wat, ze zover nog, nog niet? De meeste mensen denken: Nou, als je deze stamcellen hebt, dan kan je hersendefecten repareren. Nou ja. Bijvoorbeeld een beroerte. Nou, dan moet je je voorstellen uh, wat de uitdaging is. Je schiet met een kanon door een supercomputer heen. Uh, daar stop je niet zomaar wat chips en wat raden in. Nee. En dan werkt het weer. En zo is het met veel organen wel. Huid bijvoorbeeld zou huidefecten brandwonden. Dan hoef je alleen maar wat nieuwe huid op te leggen. En dat werkt. Maar hersenen, de uitdaging dat is natuurlijk enorm. Omdat al die zenuwverbindingen, al die schakelingen moeten kloppen. En precies op de juiste manier aangelegd worden. We weten niet hoe hersenen Schies, werken. dus de... Je kunt het ook niet repareren. Daar weten, we, daar weten we nog geen 0,1% van van hersenen. Kijk eens, en dus hersenen dat transplanteren. Dat kan, kijk, je kan ook een leven transplanteren. Een ja. hart kan je transplanteren, Maar hersenen transplanteren, nou dan komen we helemaal in de science fiction. Ja, ja maar in, maar uh, terecht, dan transplanteer je de mensen zelf. Ja, ja, ja, ja zeggen dat wil je misschien niet doen. Nee, maar goed, dat, dat is dus ook. Is dat wel eens geprobeerd eigenlijk? Iemand een, een, een hersentransplantatie? Nee, nee, nee, nee, dat, is ook, nee. Dat, dat is ook technisch onhaalbaar. Nee. Maar, nee. maar wat heb je er dan uh, nu? Nou dat, ja, dat is dus heel onderzoek. Dus ten eerste, wij vinden het altijd heel erg mooi als er nieuwe systemen in het laboratorium ontstaan waar we mee kunnen onderzoeken. Maar daar heeft de, de, de niet-wetenschapper ziet daar natuurlijk niet meteen het nut van. Ja. Wat wel, wat ook het, hoe deze paper eindigt, deze studie, is een studie van, naar microcefalie. Dat zijn uh, kinderen die geboren worden met hele kleine hersenen. Uh, natuurlijk vaak allerlei problemen die daarbij horen. Dat is vaak erfelijk. Uh, niemand weet hoe dat ontstaat. En onze hersenen zijn toch wel zo uniek... dat je dit niet in een muis bijvoorbeeld, wat we graag zouden doen... in een muis zou kunnen bestuderen. Muizen, de muizenhersenen is natuurlijk maar een fractie van, van onze hersenen. Dus wat hij nou gedaan heeft, is uh, als een soort uh, showcase... Uh, uh, van zo'n patiënt met microcefalie. met zo'n klein set hersenen... die SAM gemaakt uit een huidcel zenuwweefsel gemaakt, in zijn magische blender... daar vervolgens stukjes hersen van gemaakt... en vastgesteld waarom die hersenen niet uitgroeien zoals ze moeten uitgroeien. Dus ze groeien wel wat uit, maar ze stoppen veel te vroeg. De stamcellen die de hersenen aanleggen, delen een paar keer... maar niet de vele malen die je bij de mens normaal zou zien. Dus hij, dat is een soort... Ja, dan, dan, dan heb je dus uitgezocht waarom die hersenen klein blijven. Maar dan heb je er nog niks aan kunnen. Nee, maar dan, als je daar helemaal weet welke moleculen dat ja, doen. Ja, dan kan je... Kijk, en de, en de belofte is dat de grote ziekten die ons bedreigen Parkinson, Alzheimer, uh, ALS dit soort ziekten, overigens de laatste is erg zeldzaam uh, waarvoor geen diermodellen bestaan, geen goede laboratoriummodellen tot nu toe dat dit soort doorbraken zorgt dat wij wel kunnen begrijpen hoe Parkinson ontstaat. En geneesmiddelen zouden kunnen ontwikkelen, niet in proefdieren... maar echt op menselijk hersenweefsel in een petrischaal, schaal, in zo'n plastic schaaltje. Want Dat is dus de doorbraak. Het heeft niet zozeer te maken met waar wij aan denken... aan een transplantatie van hersenen, maar andere ziektes... die kunnen daarmee bestreden of opgelost ja, ja. worden zelfs. Ja. Nou, en, en als wetenschapper zie je, zie je de doorbraak. En er zijn een paar voorbeelden van nu dat weefsel, dat stamcellen zoals we die kennen, veel zelforganiserender zijn dan wij dachten. Wij dachten, als je stamcellen kweekt, dan wordt dat een ongeorganiseerd bolletje. Eh, waar kan je niet zoveel mee? Blijkbaar, dit is een van de mooiste voorbeelden, kunnen ze een heel stuk van het programma... wat ze normaal in ontwikkeling doen, dat ze van een buisje naar die complexe hersenen gaan... kunnen ze in een laboratoriumschaal ook zelf, zonder dat ze van buiten geïnstrueerd hoeven worden. Ja. U bent zelf ook bezig hè, met stamcelonderzoek? Is, is, is deze ontdekking, uh, hebt, hebt u daar iets aan bij uw eigen onderzoek? Ja, nou, er ontstaat een beetje een nieuw veld. We hebben een jaar, vier, vijf geleden, misschien zijn wij daar de eerste in geweest, laten zien dat de darmstamcel die wij ontdekten, dat als je, als je er één zo'n cel van kweekt, dat die zelf een darmpje bouwt. En dat was, ja, dat iedereen dacht dat kan niet, want die moet allemaal, die moet instructies krijgen uit zijn omgeving hoe dat moet. En die worden ook ongeveer een millimeter groot, net als deze, deze hersenbolletjes. Nou is de darm eh, op de schaal van ingewikkeldheid is een van de simpelste weefsels. Eh, nou, we doen ergens best om dat te begrijpen, dat is nog niet zo makkelijk. Dit is echt honderdduizend miljoen keer ingewikkelder. Maar dit weefsel kan zich ook zelf organiseren vanuit stamcellen. Dus het is eigenlijk meer, het is niet zozeer dat u er iets aan hebt voor uw eigen onderzoek... maar het is een bevestiging van, van, van wat jullie eigenlijk ook al... op een... Oh, bij, die, bij het darmonderzoek hadden gevonden? Ja, weer een voorbeeld. En er zijn er nu een paar. Ik zei mm -hmm. net al even het netvlies. Ook wel ja? medisch erg interessant. Dat kun je ook op deze manier maken. Dat is eigenlijk een, een, een uitbreiding, een uitstulping van de hersenen. Uh, mensen hebben schildklier gemaakt. Uh, er zijn ook veel mensen met schildklieraandoening. En dat zijn organen die je wel zou kunnen transplanteren. Darm, lever kunnen we. Zouden we ook. Dat is veel simpeler dan, uh, uh, dan hersenen. Dus daar kan je wel degelijk rechtstreeks aan therapie denken. Even terug. Dus naar dan die... dan ontwikkelt zich eigenlijk een nieuw veld. Dat ja. is, en dit is eigenlijk dan de, het mooiste voorbeeld in dat veld. Even terug naar die Weense wetenschapper. Noem zijn naam nog een keer. Jurgen Knopli. Moeten we hem onthouden? Is hij in lijn voor de volgende Nobelprijs? Uh, dat ligt eraan hoe dit over de komende jaren zich ontwikkelt. Of mensen dit na kunnen doen. Uh, we hebben hem ooit naar Nederland willen halen. Dat is helaas niet gelukt. Uh, maar het is, een, het is een, een leuke kerel en een geweldige wetenschapper. Waarom, zou dat, waarom lukte dat niet? Omdat Wenen, dat instituut waar hij zit, is een fantastisch instituut. Nou, erg goed gefund en er uh, zitten erg, erg goede collega's. Die wil niet werken. En het is een Duitser. Er van sprake van, <laughs> sprake van uh, lichte professionele jaloezie als je zo'n onderzoek leest. En denkt van, oh, boy. Nou, nee. Nou, ik denk als, als hij iets had gedaan in ons systeem, dan had ik gedacht: waarom hebben we dat zelf niet eerder gedaan? Misschien. Nee, dit, dit, toen ik hem hoorde praten: nou, het, het is een geweldig bevlogen onderzoeker. Dat is, dat is geweldig. Hij gaat helemaal mee in zijn verhaal. Uh, het is dus een nee'tje gekomen, dat is ook nooit makkelijk. Article, dat is echt het hoogste wat je kan bereiken. Uh, nee, ik ben eigenlijk alleen maar trots. Ja, nou mooi, prachtig verhaal. Uh, we gaan van hem horen en wie weet zit er nog een Nobelprijs in de pijplijn. We spraken met de stamcelonderzoeker Hans Klevers over de wetenschap... en hoe die erin geslaagd is om uit huidcellen hersenweefsel te kweken. Ja, na het nieuws van tien uur, dan zijn we nog een heel uur bij u terug. Dan gaan we meer een culturele hoek in. We hebben een schrijversdubbelportret... Uh, dat is Stefan Hermans en Mirjam Kunstberg. Die schreven allebei een boek. De ene over haar vader, Poolse Tranen. De andere over zijn grootvader. Die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Dus uh, dan gaan we nog Arie Storm aanhoren. Die heeft ook weer allerlei boeken bij zich die hij gaat bespreken. En, ook interessant, muziek en lichtshows vanaf de Utrechtse Domtoren. Tot zometeen.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 Tussen Amstel en Watergasmeer, dit weekend afgesloten richting Zaanstad en Amersfoort. Zijn trim is wat zachter, André. Fijn. U wordt omgeleid via de A2, A9 en A1. Kijk op van anabeter.nl of download de app. Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Wij maken nauwelijks kosten en hoeven deze dus ook niet door te berekenen. Daarom betaalt u zo weinig. MKB mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.